Uur. Gert Gluk met het NOS-journaal. Aan boord van de helikopter die gisteravond crashte bij het stadion van Engelse voetbalclub Leicester City zaten vijf mensen. Onder wie de Thaise clubeigenaar, de miljardair Fitjai Srivana da Persbureau Reuters meldt dat op basis van bronnen. Of iemand van de inzittenden de crash heeft overleefd, is nog niet duidelijk. De helikopter vertrok na de wedstrijd vanaf het voetbalveld. Kort na het opstijgen crashte het toestel op een parkeerplaats dicht bij het stadion. De helikopter vervloog vervolgens in brand. In Goes zijn vannacht twee fietsers om het leven gekomen bij een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde bij een spoorwegovergang in de buurt van het station in de Zeeuwse stad. De slachtoffers zijn een man en een vrouw, hun identiteit is nog niet bekend. De bestuurder van de auto had te veel gedronken, zegt de politie. Een Keniaanse tuinman is daar dood veroordeeld voor de moord op een Nederlander die in Kenia woonde. Volgens de rechter is er overvloedig bewijs dat de tuinman het slachtoffer heeft gedood... en daarna in een septische tank heeft gedumpt, melden Keniaanse media. Een tweede verdachte is veroordeeld tot levenslang voor medeplichtigheid. En een derde verdachte is vrijgesproken. Tienduizenden mensen zijn getroffen door een internetstoring. Abonnees van providers als T-Mobile, Access for All en KPN... verspreid over het hele land kunnen al urenlang niet internetten. De oorzaak van de problemen zit mogelijk in de infrastructuur... bij de verdeelstations. Jelle van Gorkum zet een punt achter zijn BMX-carrière. Van Gorkum, die in 2016 in Rio Olympisch-Silver won reed begin dit jaar tijdens een training op Papendal... na de start op een veiligheidsketting die niet was weggehaald. Hij werkt nog steeds aan zijn herstel... maar een terugkeer als topsporter is uitgesloten. Het weerperiode met zonde blijft op de meeste plaatsen droog. In het zuiden meer bewolking die langzaam naar het noorden trekt. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 That terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam, ik ben uw gast voor vandaag. En het eerste nummer van het tweede uur was van Nana Freeland, een Amerikaanse zangeres, die in de jaren 30 in haar 30e jaren moet ik zeggen, is begonnen met zingen. En dit komt van haar tweede album, Heritage, uit 1993. En dit album bracht haar eigenlijk de doorbraak. Want ze werd hierop vergezeld van een uh, enorme uh, goede achtergrondmuzikanten. Uh, Kenny Barron op piano, Louis Nash op drums, Christian McBride op double bass, Dave Tofani op tenorsax en Jim Pugh op trombone. En hier kwamen, kwamen ook haar uh, uitstekende zangtalenten uh, naar voren. Nenna Freeland. En zij heeft uh, na dit album nog vele andere albums gemaakt... waarin zij ook een aantal keren voor een uh, Grammy is genomineerd. Ik ga nog meer van haar draaien in de toekomst. Dan ga ik verder met Melba Listen. Melba Listen was ook een um, re relatief onbekende artieste. Zij um, trad op in de jaren 50 en um, is een uh, arrangeur, componist... en uh, ze speelde ook geweldig trombone. En door haar, uh, doordat zij vrouw was, kwam zij niet erg in de, in de spotlights. Want er waren zoveel grote andere mannelijke muzikanten in die tijd. Maar ze was een geweldig componist en een geweldig uh, uh, speelster. Er is een uh, verzamelalbum van haar uitgebracht dat heet uh, Melba Listen and Her Bones. En daarvan ga ik draaien uh, Blues Melba. En zij wordt erop vergezeld door onder andere Benny Green, L. Gray, Benny Powell, Kenny Burrell, Charlie Pursup. Het is opgenomen in 1958. En um, voor die tijd misschien nog als achtergrondinformatie interessant om te weten. Dat zij onder andere bij Dizzy Gillespie heeft uh, uh, gespeeld en meegewerkt als arrangeur. Gaat u luisteren naar Melba Liston, Blues Melba. Het is voor jazz Zoals ik, altijd een leuk, uh, leuke gebeurtenis als je een zeldzame opname vindt. En als ik dan lees dat melbalisten eigenlijk op de instrumentele jazz... de first lady of jazz is, dan denk ik... hé, hey, dat is leuk. Na zoveel jaar kom je dus nog dit tegen. En dat maakt het maken van zo'n programma ook leuk. Je ontdekt nog steeds nieuwe goede muziek of nieuwe oude goede muziek. We gaan verder met een ander... Artiest die ik ook nog niet eerder kende. En dat is Ernie Wilkins. Hij was ook een arrangeurschrijver. Uh, schrijver. Hij um, uh, deed dat onder andere voor de band van, uh, van Count Basie. En ik heb een uh, album gevonden dat heet Ernie Wilkins en His Orchestra. Het, he het album heeft de titel Here Comes the Swinging Mr. Wilkins. Het is opgenomen in uh, 1959. En... Um, Ernie Wilkins speelt zelf ook op uh, trompet mee. Um, gaat u luisteren naar het nummer You're Driving Me Crazy... en naast Ernie Wilkins hoort u onder andere Charlie Persip op bas... Jimmy Jones op piano en op tenorsaks Benny Golson... Paul Consal Consalves Sims, trombone Al Gray en zo nog bijvoorbeeld op vibrafoon Eddie Costa. You're Driving Me Crazy... en zijn orkestra. Mocht u nou enthousiast worden van dit soort jazzmuziek, laat het ons eens weten. U kunt mij bereiken via e-mail op j.van sluisdam het cfmzandvoort.nl. Maar u kunt natuurlijk ook een keer bellen met de studio, mocht u geen, uh, geen e-mail hebben. En het nummer van de studio, ik ga het eventjes uh, opnoemen voor een keertje. Uh, dat is 023-573-0393. Herhaal 023 57 30 393. Mocht u Jess leuk vinden, vinden wij het ook altijd leuk om in contact te komen. Want wij zoeken nog steeds uitbreiding uh, van ons team van presentatoren. En vindt u het leuk om iets met Jess te doen? Uh, neem even contact met ons op. U kunt ons ook via de website van CFM natuurlijk bereiken. En uh, dan kunnen we eens verder praten. En uh, ja, bent u uh, enigszins beducht voor techniek? Geen probleem, wij helpen daarbij. En uh, leiden we eventueel op als het nodig is. Ik heb nog een uh, artiest klaarstaan die ik uh, niet eerder heb gehoord. Dat is namelijk Buster Bailey. Buster Bailey was een uh, briljante clarinetist. Hij heeft eigenlijk niet als leider opgetreden. En daarom misschien ook wat minder bekend. Maar hij is uh, onder andere bekend geworden met het John Kirby Sextet. Hij heeft les gehad van Franz Schoep. Die, die ook Benny Goodman heeft uh, lesgegeven. Hij heeft onder andere met um, Erskine Tate samengewerkt... en de King Oliver's Creole Jazz Band. Hij heeft met Fletcher Henderson gespeeld. En hij heeft nog met vele andere artiesten gespeeld... waarin hij eigenlijk een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Dus er is ook weinig materiaal van hem zelf te vinden. Um, maar er is een album uitgebracht van zijn, uh, van zijn, uh, van zijn nummers. Het album heet All About Memphis. komt uit 1958... En het nummer wat ik ga draaien heet Beer Wellow van Buster Bailey. Buster Bailey, een geweldige clarinetist. We gaan verder met Eddie Harris. Eddie Harris is bekend geworden in de jaren 60 door zijn album Exodus to Jazz. Hij nam daar onder andere een jazzarrangement op... gebaseerd op de film Exodus. En dit was een succes voor hem. Dit werd de eerste jazzplaat die, uh, die goud bereikte, een gouden status bereikte... Ik heb een album uh, meegenomen, dat heet The Soul of Eddie Harris. Het is uit 1968. En het nummer wat ik ga draaien heet ATC. We'll be Eddie Harris met ATC. We gaan verder met een um, album van Hurlin Riley. Hurlin Riley is een uh, 42 jaar oudere uh, New Orleans uh, drummer. Hij heeft vijf jaar met Ahmed, Ahmad Jamal gespeeld... zes jaar met Winter Marsalis Quintet... en was de favoriete drummer van het uh, Winter Marsalis Lincoln Center Jazz Orchestra. Hij heeft een uh, debuutalbum uitgebracht in 1993. Dat heet Watch... What You're Doing. En het is een uh, geweldig album. En ik ga daarvan draaien. The New York Walk van Hurlin Riley. Merlin Riley met de New York Walk van zijn debuutalbum Watch What You're Doing. We gaan verder met Van Morrison en Joey de Francesco. Ik had eerder uh, deze uitzending al een nummer gedraaid van het nieuwe album van Van Morrison. You're Driving Me Crazy uit, uh, van dit jaar. En het tweede nummer wat ik ga draaien heet The Things I Used to Do. Things I used to do. I don't do no more. Yeah. I used to do, I don't do no more. You say, hold your hand, baby, please, please don't go. Searching for you everywhere, but my searching will always be in vain. Searching for you everywhere, but my searching will always be in vain. some fancy man The thing I used to do I don't do no more Morrison en Joey DeFrancesco, het album You're Driving Me Crazy. Ik ben ooit toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. Het is een verzoeknummer van een goede vriendin. Mocht u nou ook eens een keer een verzoeknummertje willen uh, horen, neem even contact op. Ik vind het altijd leuk om van, uh, van u te horen. Per e-mail kunt u me bereiken op j.van Sluisdam, Zandvoort.nl. Ook reacties op het programma van wat vindt u leuk, wat vindt u misschien niet leuk. Of waar wilt u misschien meer van horen. We zijn altijd welkom. En ja, mocht u iets met Jess willen doen, wat tijd hebben. Uh, neem ook even contact op met ons. Dat kan uh, via mijn e-mailadres of via de website van CFM. Of bel een keer naar de studio. Op de een of andere manier komt u wel in contact met ons. En dan uh, komt de melding wel bij ons. Het nummer wat ik ga draaien is van Ellen Clark. Het heet Touch Me There. Het komt uit de televisieuitzending De Beste Zangers. Misschien heeft u het gezien. Waarin een aantal zangers um, nummers van elkaar voor elkaar uh, draaien. En spelen, moet ik natuurlijk zeggen. En dit was ook een heerlijk nummer waarin Ellen Clark laat zien dat hij zeker uh, ook een jazz stem heeft en jazzmuziek kan maken. Ik hoop dat hij het vaker gaat doen.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 don't care. Tonight we'll fly to heaven. Caress my body and my soul. I need to take care of. I'm just a little guy. Not asking for a razor face, lover. Don't make me scared. Don't push me into your arms. Yeah. I'll find me softly. Me here, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. I like the way you're grooving, like you just don't care. Tonight, we'll fly to heaven. We you gotta bring it to me. Your power makes me feel so shy, shy, shy. naar Ellen Clark. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Dit was CFM Jazz. Graag tot de volgende keer.